8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Een hacker heeft gedreigd dat hij vandaag wachtwoorden online zet van honderdduizenden Nederlanders. En regeringspartijen zijn toch niet voor naming en shaming van uitzendbureaus die discrimineren? Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijs.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 Het ministerie van Sociale Zaken zegt dat het juridisch niet mogelijk is... om discriminerende uitzendbureaus met naam en toenaam te noemen. Wel wil het kabinet controles laten doen door mystery guests.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 Huishoudens zijn dit jaar gemiddeld 26 euro extra kwijt... voor gas, water en licht. En In de gemeente Lingewaard is dat zelfs 142 euro... blijkt uit berekeningen van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat komt door de gemeentelijke precariobelasting. Water- en energiebedrijven moeten die aan de gemeente betalen... voor de leidingen in de straat. En die heffing berekenen ze door aan de klant.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 In Thailand zijn bij een brand in een autobus... zeker twintig mensen om het leven gekomen. 27 mensen konden aan de vlammen ontsnappen. In de bus zaten fabrieksarbeiders uit Myanmar... die in Thaise fabrieken zouden gaan werken. En de Belgische prins Laurent wordt gekort op zijn toelagen. Hij moet dit jaar 15 inleveren. Dat komt omdat hij zich al meerdere keren niet aan de regels heeft gehouden. Zo was Laurent zonder toestemming in militair uniform op een receptie bij de Chinese ambassade. En ook had hij zonder overleg een ontmoeting met de premier van Sri Lanka. Prins Laurent krijgt ruim 300.000 euro per jaar. Daar houdt hij nog meer dan 250.000 euro van over.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 5,5 minuten over acht is het. Verander uw wachtwoord. Dat is een grote kop voor op het AD vanochtend. Waarschuwing dus van die krant. Want een hacker heeft dus bekendgemaakt dat hij later vandaag lijsten online zet... met de gegevens van honderdduizenden Nederlanders. Daar zitten volgens die hacker ook wachtwoorden bij van politici van BN's. Dus niet dat dat erger is of zo dan dat het voor andere Nederlanders geldt. Maar toch. De schrijver van dat artikel in het AD is Thomas Boeschoten. Goedemorgen Thomas. Goedemorgen. Nou, werd vannacht ook nog bekend dat er een datalek is bij het voedings- en fitnessapp MyFitnessPel. Gegevens van Ja, 150 miljoen gebruikers wereldwijd staan, uh, liggen op straat. Maar eerst even ja. terug naar jullie verhaal. Wat, wat, wat gebeurt er allemaal? Nou ja, je, je kunt je voorstellen dat zo'n lek, eigenlijk zoals vanochtend, uh, dat komt dagelijks voor. Dus uh, overal in de wereld zijn allerlei uh, applicaties, uh, websites, sociale media, e-mailadressen of e-mailproviders. Uh, en eens in de zoveel tijd gaan de wachtwoorden die daarop staan gaan uitlekken. Dat is uh, helaas zo ongeveer de realiteit. Er is gewoon een best wel grote kans dat dat eens in de zoveel tijd een keer gebeurt. En uh, dat is uh, ook, uh, uh, ja, dat zal heel vaak gebeuren de afgelopen tien jaar, zullen we maar zeggen. En al die wachtwoorden samen zijn nu samengepakt in een pakketje. En die zijn online gezet, dus die kan iedereen in principe downloaden. En uh, ja, daarmee uh, ja, kunnen mensen in principe als ze, uh, als ze jouw e-mailadres opzoeken, kunnen ze op jouw platformen in uh, gaan proberen te ja. loggen. Want dat zijn dus wachtwoorden die, nou ja, die we allemaal wel eens gebruikt hebben. Misschien heb je het intussen wel veranderd. Nou ja, dan, dan, is ja. Er, dan kan je er niks mee mee mee. Maar er zitten er natuurlijk altijd mensen bij die dat niet hebben gedaan. En ja. dan kan je dus inderdaad zo uh, bij, bij allerlei gegevens. Precies, en dat is, dus op dit moment wordt dat ook uh, gebruikt. Dus er zijn al allemaal webshops waar mensen dan proberen om in te loggen uh, met die gegevens uit die lijst. En dan gaan ze bijvoorbeeld een product uh, bestellen waarvan ze zeggen: Nou, ik betaal dit later wel, zullen we maar zeggen. En uh, ja, stel dat iemand het met jouw gegevens doet, dan heb je binnenkort geen product, maar wel een rekening daarvoor. <laughs> maar waar je niet begrijpt waar die vandaan komt. Ja. Dus uh, dat is eigenlijk hoe je het uh, concreet uitwerking uh, uh, kan hebben. Hoe ben je aan deze informatie gekomen? Hoe kwam je in contact met die hacker? Nou ja ik, uh, ja, ik lag eigenlijk in bed. Ik was uh, nog net eventjes op mijn telefoon aan het kijken. Weet je wel, zo vlak voordat je aan het slaap gaat. Uh, en uh, ik kreeg een berichtje op Twitter. En uh, de, iemand uh, die zegt, uh, ik heb hier drie wachtwoorden. Zijn die uh, van jou? Komen die bekend voor? <lacht> nou, en helaas uh, herkende ik ze allemaal. Gebruikt je ze ook nog, of? Nou, alleen voor echt onbelangrijke dingen. Maar goed, dan nog is het uh, heel onprettig. Ja. Um, ik heb ze wel vroeger voor belangrijkere dingen gebruikt. Dus ja, ik zat echt recht op mijn bed. Ik ben uit mijn bed gerend. Ik ben gaan kijken of ik hier meer over kon weten. En binnen twee, twee seconden later had ik ook uh, ja, van diezelfde hacker alle wachtwoorden van alle collega's bij het AD... Nou ja, toen wist ik al, uh, dit is wel uh, bijzonder. En vervolgens uh, ben ik ja, natuurlijk verder gaan zoeken met die database. En ik heb bijvoorbeeld ook 200 mensen van de, van de NOS. Uh, waaronder ook een paar mensen die, uh, nou ja, je zou kunnen zeggen, behoorlijk hoog in de boom zitten uh, huh? in de organisatie. Oké, okay. nou, dat, is, dat ben ik gelukkig niet, dus. Uh... <lacht> ja, je staat er ook niet op toevallig. Oh, nou. Dus, uh, kijk aan. Je bent een van de weinigen. Ja, nou, ongelooflijk. Uh, <lacht> Wat oh, bedoel, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Dat is toch een heel. Uh, nee, goed. Ik, ik, <lacht> ik, ik zag bij jullie in de krant het, het lijstje met de meest gelekte wachtwoorden. Die staat bovenaan, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, het is redelijk gênant. <laughs> ja. ja, en er zijn ook allemaal varianten op 13456, 2, 3, 4, 5, 6, Zoals 1, 2, 3, 4, 5, en 1, Ja. Nou ja, goed, je hebt net uitgelegd waar die gegevens vandaan komen. Want even terug naar toen jij dus rechtop in je bed zat. Want ik kan me voorstellen, mm -hmm. iemand, hackers zijn ook wel mensen die af en toe een beetje uh, pochen en, en, en, en bluffen. Maar in, in dit geval leefde die gelijk het bewijs erbij dus. Ja, dit was geen bluf. Nee, nee uh, ja, inderdaad, het bewijs erbij. En dan kan je er ook niet meer omheen. En uh, ja, lullig is dat uh, uh, vanmiddag uh, iedereen uh, het bewijs in principe zou kunnen opzoeken van zichzelf. Maar uh, het gekke is, um, wij merken ook op de redactie bijvoorbeeld... dat mensen zeggen, als ze horen over zo'n lek... dan denken ze, ja, het is wel, weet je wel, ja, ver van het bed. Wat betekent dat nou werkelijk? Ja, ze zijn niet dan... in mij geïnteresseerd. Nee, ja. precies. En het interesseert ze eigenlijk niet dat je dat vertelt. En dan op een gegeven moment dan, uh, ja, dan laat je het zien... En dan zien ze in één keer de eerste vier letters... want we hebben dan de rest afgeschermd van hun eigen wachtwoord. En dan denken ze, oh-oh, uh weet je wel, dan in één keer komt het binnen. En dat is volgens mij een beetje de essentie van het verhaal... dat die wachtwoorden nu zo makkelijk doorzoekbaar zijn... dat wij ons ook op eindelijk een keer gaan realiseren hoe uh, kwetsbaar we zijn... als we onze gegevens alleen maar met zo'n wachtwoord ja. uh, uh, beschermen. En, en er is dus gewoon een levendige handel in dit soort wachtwoorden. Uh, want, ja. nou ja, goed, laten we zeggen, je, je, je, je koopt er honderd of zo... dan zijn er altijd wel een paar bij waar het nog werkt... en dan uh, ja. ben je binnen. Ja, ja, precies. En uh, hetzelfde geldt trouwens voor de creditcardgegevens. Daar hebben we een tijdje geleden over geschreven. Dus, uh, dus er wordt ook echt een soort handel in creditcards. En dan je, koop je het dan echt per duizend. En dan uh, gaan mensen gewoon proberen. Welke kan ik uh, eventueel iets mee betalen en iets mee krijgen. Ja. Dus, ja, dat gebeurt. Um, dus het devies is eigenlijk: de kop van jullie voorpagina verandert nu uh -huh. gewoon je wachtwoord als je dit hoort. Ja. En, en realiseer je ook dat dat niet genoeg is. Want als je nu je wachtwoord verandert. dan over een week is er een nieuwe hack van een ander platform. en dan heb je alsnog een probleem. Dus je moet bijvoorbeeld ook gaan denken aan uh, tweestapsverificatie. Dus dat betekent dat je eerst op je telefoon uh, moet aangeven. als je ergens op een computer probeert in te loggen. moet je eerst op je telefoon aangeven: hé, hey, ik ben daar aan het proberen in te loggen. En dan pas kan je erin. Ja. Um, en uh, er is ook een hele goede website van uh, een RTL-journalist. Uh, uh, uh, laatjeniethekmaken.nl En dat is uh, ja, toch wel iets waarvan ik zou zeggen... als iedereen dat nou even leest... Ja. dan ben je al een stuk, uh, ja, een stuk beter voorbereid. Ja, laatjeniethekmaken.nl en uh, vanochtend het verhaal maar even lezen in het AD... want dan weten we ook precies hoe dat zit. Uh, geschreven door Thomas Boeschoten. Dankjewel dat je even naar de telefoon kwam. Dankjewel, je in veel gemeenten werd gisteravond de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Duizenden nieuwe raadsleden beloofden dat ze de komende vier jaar vol aan de bak gaan. Zo ook in Waddingsveen. En daar is ook nog wat bijzonders aan de hand... want de gemeenteraad bestaat voor de meerderheid uit vrouwen. Verslaggever Martijn van der Zander was bij de installatie. Ja, zijn we compleet? Meteen na de installatie van de kerstverse gemeenteraadsleden is het tijd voor een groepsfotootje. Kan hier nog iemand zitten, hier vooraan? Tien vrouwelijke gemeenteraadsleden staan erop en tien mannen. Ietsje inschuiven nog. Vanwege een lang van tevoren geplande vakantie ontbreekt één vrouw. Ja, zijn we zover? Kijken we allemaal even hierheen? Maar het is hier dus 11.10 in het voordeel van de vrouwen. Ja, ja, dat was, vond ik heel leuk toen ik dat hoorde. Dat, uh, je zegt natuurlijk altijd het gaat om kwaliteit, maar als vrouwen zijn vind je dat altijd leuk als dan de meerderheid van de raad uit vrouwen bestaat. Het is natuurlijk hartstikke leuk, het zijn vrouwen met, met kwaliteit. En daarom zijn ze denk ik ook gekozen als raadslid. Maar op zich, het, het, quota, het quotum van mannen, evenveel mannen als vrouwen in de raad, daar heb ik nooit achter gestaan. Dat vind ik echt onzinnig. Ja, maar het is wel leuk toch dat het een keer meer vrouwen dan mannen zijn? Dat is zeker leuk. Ja, dat ben ik heel een beetje eens. Klopt. Maar het gaat niet per definitie om het aantal vrouwen en het aantal mannen. Het gaat puur om kwaliteit. Dat roep ik altijd. En dat er nu toevallig meer vrouwen zijn. Prima, hartstikke leuk. Denk je dat de vergaderingen ook anders zijn met, met meer vrouwen? Nee, ik denk het niet. Er wordt gezegd dat vrouwen veel langer van stof zijn. Maar ik denk dat dat echt wel gaat meevallen de komende vier jaar. Gezelliger, denk ik. Ik denk gezelliger, althans dat hoop ik. Nou, ik zit niet in de raad voor de gezelligheid hoor, alsjeblieft niet. Nee, dat hoeft voor mij niet. Nee, het gaat erom dat we goed met elkaar bezig zijn en uh, goed bezig zijn voor ik spelen. Ik denk dat vrouwen, sorry, je bent een man, maar toch wat, wat helderder zijn en duidelijker dan mannen. Denk ik zo, maar tenminste is dus mijn ervaring, hè? Dus dan komt de vergaderingen te goede? Ik denk het wel. Denk je dat de vergaderingen anders gaan worden? Korter, denk ik, zomaar. Ja. Maar waarom worden ze korter? Omdat we wat concreter kunnen zijn, denk ik. En dat we niet zo gehoord hoeven te worden om ons punt te maken. Ja, in de politiek moet je helaas een hele lange adem hebben. Dus dat, dat gaat uh, allemaal niet zo snel. Het is heel veel vergaderen. Maar ik hoop dat dat met meer vrouwen erbij, dat het toch iets sneller gaat. Dat jullie sneller op één lijn zitten. Ja, dat dat, dat uh, allemaal snel gaat. En uh, dat we inderdaad op één lijn zitten. En samen, ik zeg altijd samen sterk, dat we samen toch meer voor elkaar kunnen krijgen. Ja, nog eentje. Er wordt nu natuurlijk een college gevormd. Hoe leuk zou het zijn als het college uit meer vrouwen dan mannen bestaat? Ja, weet je, de afgelopen periode, vier jaar, hebben we natuurlijk ook twee vrouwen en twee mannen in het college gehad. Dus dat was een beetje gelijkwaardig. Eh, als het nu inderdaad zo gaat gebeuren, als deze coalitiebesprekingen goed ten einde worden gebracht... dan krijgen we op dit moment natuurlijk ook drie vrouwen en één man in het college. Ja, ik denk dat dat, dat is eigenlijk uh, gewoon hier in Waddinxveen, denk ik. Maar het is ook wel iets wat zou ja, moeten, wil ik niet per se zeggen. Maar eigenlijk is het iets helemaals. Als je de wethouders moet gaan leveren in afspiegeling naar de raadsleden, dan moet het ja. Dat wel. Werk ja, aan de winkel. Ja, inderdaad. We gaan, uh, we gaan flink aan de slag. Het was een, uh, een vurige wens van onze vorige burgemeester Bess Kremers. Die heeft vier jaar terug een high houden gehouden met alle vrouwen om meer vrouwen in de raad te krijgen. Zo hebben we het ook voor hem afgesloten met de vrouwen van de raad van toen, om dat voor hem af te sluiten. Dus uh, ik bedoel, hij heeft zijn uh, taak goed volbracht, uh, kom, kom, Kremers. Ja. Komt, ja. komt er ook nog een high t met de nieuwe burgemeester en de vrouwen? Als hij dat wil, dan uh, gaan we dat zeker organiseren. Daar ben ik wel van. Ja, ik weet niet of we het aan moeten doen. Laten we hem eerst maar eens even laten wennen om hier met ons uh, in één raad te kunnen werken. En als hij het nodig heeft, gaan we het doen. Martijn van der Zanden was in Waddingsveen bij de installatie daarvan de nieuwe gemeenteraad. Vooral bestaande dus uit vrouwen. Nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Asielzoekers moeten teruggestuurd worden naar het land in de Europese Unie... waar ze waren voor ze in Nederland aankwamen. Daarvoor pleit staatssecretaris Harbers van asiel en migratie in de Volkskrant. Met de maatregel hoopt Harbers dat het voor migranten minder aantrekkelijk wordt... om door te reizen binnen de Europese Unie. En ook hoopt de staatssecretaris dat Oost-Europese landen als Polen en Hongarije... zo worden verplicht om vluchtelingen op te nemen. Vakantievliegers Corendon, Tui en EasyJet hebben Schiphol voor de rechter gesleept. Ze vinden dat er deze zomer te weinig vliegtuigen kunnen vertrekken vanaf de luchthaven... waardoor een half miljoen toeristen gedupeerd zouden kunnen worden, schrijft de Telegraaf. Ze eisten dat Schiphol 2700 onbenutte tijdslots voor vluchten van deze winter overhevelt naar de zomer. Maar dat wil Schiphol niet, omdat de luchthaven bang is dat het dan te druk wordt... en bovendien de wettelijke limiet van 500.000 vluchten wordt overschreden. Nederlanders moeten zich toleranter opstellen tegenover Oost-Europese arbeidsmigranten. Ze zijn zich er niet van bewust dat de bonusaanbiedingen in de supermarkt en de snelle levering van online bestelde pakketjes grotendeels mogelijk zijn door het werk van deze migranten. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. In Zuidoost-Brabant wonen alleen al 10.000 Polen, vaak in kleine en slecht onderhouden huizen. En er moeten snel minimaal 7500 meer huizen komen voor deze groepen. Dus het Eindhovens Dagblad.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 En inwoners van de stad New York kunnen vanaf deze zomer... gebruik maken van een gratis online veiligheidsplatform. Reuters meldt dat er op het platform een app wordt aangeboden... die waarschuwt als er iets verdachts gebeurt op een telefoon. En later wordt het aantal apps uitgebreid. Volgens de burgemeester van New York... moet hij zijn inwoners wel beschermen tegen online gevaren... omdat andere overheden en de private sector het laten afmeten. Ik dacht even, het wordt een goede vrijdag zonder file nieuws... maar niets is minder wel. Jolanda van der Velde bij de AWB vanochtend. Jolanda, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het valt eigenlijk wel mee, hoor. Het is uh, één file. Er was even een ongeluk op de A12-Duitse grens richting Arnhem. Daardoor rijdt het nu wat langzaam tussen de Duitse grens en Zevenaar over 5 kilometer. De vertraging is nog geen 10 minuten. Jurgen van den Berg.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 Een half euro. En als wij ze ontdekken, worden ze bij ons gewoon uitgeschreven en zijn ze alles kwijt. Ik bedoel, uitgeschreven, dan komen ze nergens meer voor in aanmerking. Ja, dan komen ze in eerste instantie nergens voor in aanmerking. En dat betekent ook dat de inschrijfduur die ze dan hebben opgebouwd, in ieder geval weg is en ze weer opnieuw moeten beginnen. Jolanda van Loon is dat, van de Koepelorganisatie van Woningcoöperaties in de regio Haaglanden. Um, ik praat er nog even over door met verslaggever Mark Hamer. Uh, want welke mensen maken nou gebruik van dit soort bureautjes?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 En fraudebestrijding. Ja, dat, ben ik, dat geloof ik. Dat ben ik het ook mee eens. In die zin dat wij natuurlijk echt niet hoeven te beschikken over het precieze inkomen. We moeten zorgen dat wij weten of het inkomen onder een bepaalde grens zit. En dat betekent dat we ook aan eenvoudigere oplossing kunnen denken... als een bolletje groen of rood als het inkomen passend is of niet. En dat zou betekenen dat wij niet het exacte getal hoeven te zien.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 Vanaf zondag 1 april, de nieuwe advocatenserie Zuidas. Het weer laat los. dit kantoor, deze mensen, jullie zijn gestoord. Met onder andere Annette Malherbe. De volgende keer dat je een cliënt wacht mijn rug benadert, laat ik je vallen. Zuidas, vanaf zondag 1 april om kwart over negen bij BN Vara op npo 3 Maak kennis met de in-company programma's van Management Boek. Kant en klaar of aangepast aan uw wensen.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 De voedings- en fitness-app MyFitnessPel is getroffen door een datalek en daardoor liggen de gegevens van zo'n 150 miljoen mensen op straat. Het gaat om namen, e-mailadressen en wachtwoorden. Gevoelige informatie zoals bankgegevens zouden niet zijn gestolen. Via de app houden mensen bij wat ze eten en hoeveel ze bewegen. Uitzendbureaus die discrimineren hoeven van de regeringspartijen... toch niet met de billen bloot. De namen van die bureaus worden niet bekendgemaakt. In januari was de Tweede Kamer nog voor naming and shaming... maar het ministerie van Sociale Zaken zegt... dat het juridisch niet mogelijk is om de namen bekend te maken.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 Ja, vandaag hebben we te maken met wolkenvelden. In het noordoosten van het land valt op dit moment ook nog wat regen. Maar dat trekt wel weg en daarna is het een groot deel van de dag droog. Tussen de wolken door af en toe misschien even een spaarzame opklaring... met een klein beetje zon. Maar veel stel ik me er niet bij voor. Het is wel zacht, want de temperatuur komt uit tussen 10 en 14 graden. Het warmste is het in het zuidoosten van het land. Ja, ik sprak iemand gisteren, heb je nou nog steeds je dikke jas aan? Maar ik bedoel, in de wind is het best fris. En hoe is dat dan ja. in het komende paasweekend? Ja, het wisselt nogal, want morgen bijvoorbeeld... als je dan in het noordoosten van het land bent... dan moet je het doen met een graad of vijf. Dat is echt wel aan de frisse kant. In De rest van het land is het een stukje zachter, 9 tot 12 graden. Maar de temperatuur gaat in het paasweekend ook nog wel wat omlaag. Zeker voor de zondag, de eerste paasdag. Dan wordt het 5 tot 8 graden. En verder hebben we in het hele weekend eigenlijk vrij veel wolken. De langste droge periode hebben we op de zaterdagmorgen dus. En zondag en ook maandag krijgen we van tijd tot tijd... wel weer met een regenstoring te maken. Goed zo, dankjewel. Marco Verhoef was dat. Dan het file nieuws nu, Jolanda van der Velden. En dat beperkt zich eigenlijk tot de A12-Duitse grens richting Arnhem. Daar is wat langzaam rijden tussen de grens en Zevenaar. Reken op zo'n 10 minuten vertraging. Ik dacht altijd dat het moeilijk was om bitcoins te kopen. Of bijvoorbeeld Ethereum. Maar met AnyCoin Direct is het eigenlijk heel simpel. Check AnyCoinDirect.eu Magistraal. Neo Rauch in de fundatie Zwolle. Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl Bitcoin, Ethereum en andere cryptocurrencies. anycoindirect.eu Bezoek na Neo Rauch in de fundatie ook Kasteel het Nijenhuis. Met Beeldentuin, Collectie en Jan Kramer. museumdefundatie.nl De paasbreek van Frieso Bogert.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 Ga naar promovendum.nl voor de voorwaarden en kijk of wij ook uw auto tegen een 20% lagere premie kunnen verzekeren. De overstap regelen wij voor u. Het is 4 minuten over half 9. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Straks om half 10 begint hier spraakmakers. Met daarin ook stand.nl. Guileine, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stelling? Het gaat over het historisch besluit van gisteren. De stelling is het kabinet doet te makkelijk... over het dichtdraaien van de gaskraan. Minister Wiebes gaat natuurlijk, zoals het FD vanochtend schreef... met zeven mijlslaarzen door dat gasdossier... Met dus dat historische besluit om de gaskraan dicht te draaien... 2030 moet het zijn gebeurd. Henk Kamp, zijn voorganger, werd nog vaak verweten... te economisch, te technocratisch te zijn. En Wiebes wordt nu juist gecomplimenteerd met zijn luisterend oor. Tegelijkertijd, als je kijkt wat voor er nog genomen moeten worden... waar geen duidelijkheid over is, dat, dat zijn er echt heel veel. De economische en financiële gevolgen, die natuurlijk groot zullen zijn... daar horen we nog niks over. Daarvan zegt Wiebes, dat doet er nu eventjes niet toe. Dat horen we straks wel. Als de voorjaarsnota bekend moet zijn, krijgen we daar meer duidelijkheid over. Voor bedrijven en huishoudens die van het gas af moeten, betekent natuurlijk een hoop. De energierekening gaat gegarandeerd aardig omhoog. We worden meer afhankelijk van het Russisch gas. Mogelijke schadeclaims die nog afgehandeld moeten worden... als die komen van Shell en Exxon... Kortom, ik denk dat heel veel mensen het besluit... aan zich vanuit het principe steunen... maar is het draagvlak straks nog zo groot... als we weten wat de gevolgen zullen zijn. Vandaar dus die stelling het kabinet doet te makkelijk... over het dichtdraaien van de gaskraan. 0800 1101 is het telefoonnummer en stand.nl de site. Gaan we naar Kerkrade, want op een industrieterrein... daar woedt een grote brand. Verslaggever Frank Monen van de regionale omroep L1... is daar aanwezig. Frank, vertel eens... hoe is de situatie daar ter plaatse? Nou, ik kan in ieder geval melden dat de brand onder controle is. Het is nog wel aan het roken, een beetje aan het smeulen, Maar er zijn geen, uh, geen vlammen meer te zien. Dat was om half zes vanochtend wel anders. Toen kwamen de vlammen echt uit het dak van een uh, hele grote die hier vlakbij het Roda Stadion. Maar die, uh, ja, dat vuur is inmiddels onder controle. het is bij het stadion van Roda in de buurt dus? Ja, een meter of vijf dichter vandaan. Daar zit een groot industrieterrein omheen met heel veel bedrijven. En het ging ook op een bedrijfsverzamelgebouw... Waar dus meerdere bedrijven zitten, onder meer oldtimers stonden daar. Maar ja, die oldtimers kunnen dus als verloren worden beschouwd. Geen, geen persoonlijke ongelukken? Nee, gelukkig niet. Er was ook volgens brandweer niemand aanwezig toen de brand ontstond. De oorzaak is nog niet duidelijk. Maar er was in ieder geval niemand aanwezig. Er is ook niemand gewond geraakt. En de brandweer heeft ook kunnen voorkomen. Want het vuur oversloeg naar andere eromheen. Jij zegt, er, staat, er was een loods met oldtimers dus. Nou ja, die kunnen we allemaal doorstrepen, die zijn weg. Wat zat daar nog meer dan voor bedrijvigheid? Ja, volgens mij een, een opslagruimte. Verder ook nog een deel van heel horst tegels. Het bedrijf wat er eigenlijk naast, naast staat. En een, ander, een aantal andere bedrijven. Dus Zo'n soort bedrijf Verzamelgebouw, kleine dus welke precies weet ik ook niet. Maar het hele pand kan als verloren worden beschouwd. Dus al die bedrijven ja, die moeten op zoek naar een andere locatie. Die in dat uh, pand zaten. En omliggende bedrijven hebben die er last van gehad? Nee, die hebben er geen last van. Er is nog wel wat uh, rookschade hier en daar. Maar de brandweer heeft dus voorkomen dat het vuur is overgeslagen. Alleen het uh, bedrijf Horst. dus die tegels zetten er eigenlijk, tegels sanitair. wat er aan grenst, ja, die heeft er wel toch veel last van. Het, uh, ja, het kantoorgedeelte en de showroom... Dat is bespaard gebleven, maar daar is wel waterschade en ook uh, roetschade en zo. Dus, maar goed, dat, dat grenzen ook aan, dus dat is ook wel logisch. En ik neem ook daar aan dat de brandweer metingen heeft gedaan, want uh, ja, rook is natuurlijk ook schadelijk... maar verder geen schadelijke stof in de lucht. Nee, nee geen schadelijke stof. Het gaat om een vrij nieuwe bedrijfsval, wat ik zo zie. Kijk, dit industrieterrein is ook nog niet zo heel erg lang. Dus asbest en zo, dat dus is allemaal niet aan de orde. Maar uh, ja, het is wel een bedrijfsval die nu... Uh, helemaal afgebroken zou moeten worden. Het is nou één ja, hoopje staal eigenlijk. Dankjewel, Frank Monen is dat, verslaggever van de regionale omroep L1. Het gaat dus over die brand op een industrieterrein in Kerkrade... vlakbij het stadion van Roda JC. We zijn steeds positiever. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, het SCP... blijkt dat er voor het eerst in tien jaar tijd... meer optimisten zijn dan pessimisten in Nederland...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 Heb je nog wat opvallende zaken gevonden in de andere media? Ja, dat heb ik. Kom maar op. In de Telegraaf een beetje een vies verhaal over een muizen- en rattenplaag... in de kantine van de marine in Den Helder. Drie tot 600 mensen eten daar elke dag. En de dieren hebben een weg naar de voedselkasten gevonden... en vreten daar ongeveer alles aan wat ze kunnen vinden. Ook is het drinkwater vervuild, zeggen de cateringmedewerkers tegen de krant. Doordat de leidingen zijn verouderd... is het ijzergehalte in het drinkwater tien keer hoger dan wettelijk is toegestaan... Het gebouw van de mariniers staat al lang op de nominatie om gerenoveerd te worden... maar het is door geld en personeelsgebrek niet verder gekomen dan mooie tekeningen... klaagt de Onafhankelijke Defensiebond. Het worden slapeloze paasdagen voor Frans van de Kamp uit het Brabantse Haps... want tientallen jaren werkte hij aan een... Unieke verzameling van 3000 Maria-beelden, rozenkransen en ook andere heilige voorwerpen voor zijn museum in de Zevende Hemel. Maar na 16 jaar wil de eigenaar van het pand de huur opzeggen en lijkt het museum een zachte dood te sterven. Het is niet mijn bedoeling om te zeggen: dadelijk van nou we zetten het op Marie -plaats en we gaan het verkopen en uh, kopen nu een auto. Want dat uh, zou we natuurlijk uh, mij niet gelukkig maken. Het enige wat ik in mijn hoofd heb zitten is een locatie te vinden waar het kan blijven. En als ik ooit mijn ogen sluit, dat het er ook blijft. Dat, dat mensen er nog uh, van kunnen genieten. Ja, en die reportage over Frans van der Kamp is te zien bij Omroep Brabant. Een medicijn waardoor je eeuwig jong blijft... dat lijkt alleen te bestaan in films en series... maar wereldwijd wordt er al mee getest. Het gaat om de stof met de naam Fox04 DRI, meldt de Volkskrant. Het molecuul is bedacht door een wetenschapper van de Universiteit Utrecht... als toekomstig medicijn tegen Alzheimer. Maar het proeven met muizen bleek dat de dieren fitter werden... en bovendien ook meer haargroei kregen. Een Amerikaanse miljonair besloot het middel na te maken... en op zichzelf te testen en hij beweert dat hij er jonger en fitter door werd. Maar voordat iedereen nu op zoek gaat naar dat middel, de bedenker van het medicijn waarschuwt dat het gebruik ervan niet zonder gevaren is. En voetbalanalist Johan Derksen maakte dinsdag in het programma... Voetbal Insight een grapje over zijn geboortedorp Heteren. Derksen zei dat hij een grote foto van zichzelf wilde... bij het plaatsnaambord in het Gelderse dorp. Net zoals dat vaak in Amerika gebeurt bij bekende mensen. Ik droomde van, weet je wel, hetere, ook dan heteren binnenrijden in Amerika... als ergens een zanger geboren is. Ja? Bij zijn geboorteplaats dan een heel groot bord met zo'n foto. En iedere ja. ja. keer als ik naar Heteren rijd, denk ik... Godverdomme, was dat bordje... Ja. <laughs> Ja, nee, Ze zei er ook nog dat hij dan op die foto het liefst in zijn ondergoed uh, zou staan. Omroep Gelderland die nam de wens van Johan Derksen serieus... en vroeg de inwoners van Heteren of ze een foto van de voetbalanalist bij het plaatsnaambord zouden zien zitten. Nou, Dat vind ik een beetje overdreven. Ik kan er zo gast van 25 neerzetten, hè? Ja, wat moet je ermee? <lacht> Als er een ander hoofd gezet had, zou ik zeggen ja maar. Een oude hoofd, nee. Ik zie liever een mooie vrouw. Nou, dat is toch prachtig? Huh? Dat zie je hier een keer wat in hè? Nee, maar voor mij maakt de gres. Nou, Die Staat hij er ook nu of niet? <laughs> nee, nog niet. <laughs> nou, grap, misschien is grappig. Ja. Oké, okay, uh, nou dat is dat. Dan uh, naar de files. Uh, tenminste, uh, hoeveel zijn het er eigenlijk, Jolanda? Nou, eigenlijk is het er maar eentje. De A12 Duitse grens richting Arnhem. We hadden daar eerst een ongeluk, maar nu zie je wat meer verkeer vanuit Duitsland richting Nederland rijden. Het is uh, langzaam rijden tussen de grens en Duiven. De vertraging is zo'n 10 minuten tot een kwartier.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 Trying to hold me. She gon' make me relax, yeah. But a prison is a place that I hope they got space for two. And I know it's messed up.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 Mr. Props is dat in Space 4-2. We gaan weer naar Zeewolde, naar verslaggever Matthijs van der Wiel. Nog dit jaar sluit het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers het COA 11 Asielzoekerscentra, Dat in Zeewolde staat ook op de lijst. De komst van het centrum zorgde destijds voor de nodige commotie. Nou, Inmiddels is Matthijs op de markt in Zeewolde, en wat vinden ze daar? Ja, emotie was er toen heel veel. Hè. In 2015, je weet nog, als er ergens dan een locatie kwam. Nieuwe locatie vanwege die enorme instroom. Dan had je infoavonden waar uh, de bevolking werd bijgepraat. En dat liep soms flink uit de hand, weten we. Uh, en soms was het alleen maar veel emotie, zoals hier in Zeewolde ook. Ik, sprak, ik was toen straks op het asielzoekerscentrum... dat uh, ver uit het dorp ligt. hoor. Dat is twintig minuten fietsen, die barakken. En uh, ik sprak daar met de mensen van het COA. Onder meer met Jan-Willem Anhold. En hij was er toen bij, die, die inspraakavond hier in Zeewolde. Het was een ongebruikt uh, stuk grond, zeg maar. Zeewolde had er misschien een andere bestemming voor kunnen vinden. Het speelde in de tijd dat overal in het land wel een AZC zou kunnen komen. Dus de emoties liepen daar toen hoog op. En uh, ja, weet je dan landelijke politici die hier in komen spreken. Dus, Geert Wilders. Uh, was er ook bij. En, uh, dus ja, dat, het was een emotie die paste niet alleen in Zeewolde... maar eigenlijk het grote plaatje toen op dat moment in Nederland. Maar wat was concreet... De zorg van bewoners van Zeewolde? Ja, de zorgen zijn, uh, waren allebei de kant op. De zorgen waren bijvoorbeeld ook waarom het AZC is zo ver weg van het dorp. Uh, hoe gaat Zit er het nu te fietsen? Hoe gaat het zo meteen inderdaad in het verkeer? Uh, en de zorgen zijn ook... Uh, ja, mensen hebben beelden bij wie die asielzoeker is. Uh, wat komt hij doen? Uh, ga ik daar last van hebben? Uh, en, uh, hoe gaat het straatbeeld eruit zien? Wat voor reacties krijgt u nu, nu u Voor nu uh, heel veel steun... Uh, Teleurstelling natuurlijk vooral bij de mensen, al die mensen die betrokken zijn bij het AZC. Want het vergis je niet, dat zijn er natuurlijk zoveel. Of het nou een vluchtelingenwerk is op de basisschool of die vrijwilliger of mensen van het COA. En natuurlijk onze bewoners zelf, niet te vergeten. Dus, dus er voor nu vooral heel erg veel teleurstelling, want je bent aan het opbouwen. Je, je, wil, je wilt zo goed mogelijk neerzetten hier voor die bewoner. Um, en uh, ja, nu is het een overgangsperiode om diezelfde energie weer in te zetten... om het proces ook goed af te sluiten... en uh, ja. goede plekken te vinden voor de bewoners hier ja. weer. En dat vertelde Lazise Hillebrecht, de locatiemanager van het coa -DOT, Dus gaat sluiten, Zij uh, moet naar een andere plek, ergens anders gaan werken. Ze heeft een uh, slecht nieuwsgesprek gevoerd gisteren met alle medewerkers, alle betrokkenen. En ze vertelde dat juist ook door die infoavond er ook een tegenreactie was... dat er heel veel mensen zich uh, melden toen als vrijwilliger... En dat toen toen het asielzoekerscentrum openging in 2015. Er eerst meer vrijwilligers waren dan bewoners. Uiteindelijk waren er uh, 600 plekken. Nu zijn er nog maar 350 mensen aanwezig. Ja, ik sta dus op het kleine marktje, op het pleintje van uh, Zeewolde. Kleine markt, hoor. Waar uh, bewoners hier paasboodschappen komen doen. Met ook die vraag van hoe was het toen en uh, wat is er nu over gedacht. Er waren mensen die waren ontzettend tegen en er waren mensen die, die waren voor. Dus, ja. Uh, ja. Hoe heeft het uitgepakt? Ik heb er zelf geen last van gehad. Dus, en ik heb er ook niemand in mijn omgeving over gehoord. Dus, nee. ja, ik Zijn heb die genoeg... zorgen gebleven? Wat mij betreft niet. Nee. nee. Ja. En ik denk ook voor de meeste andere bewoners van Zewolden niet. Tenminste, dat denk ik. Maar ja. nogmaals, ik heb er weinig van meegekregen. Ja. Dat is ook een eind hier vandaan, hè? Het, het is een eind uh, hier vandaan. En ik heb ze wel gezien. En ik heb ook wel eens iemand naar het asielzoekerscentrum teruggebracht... omdat ze geen vervoer hadden. Maar, ja. Nu gaat het dicht. En nu gaat het dicht, ja ja Alles is goed. Zo is En dank je. 11 euro en 5 cent achter. Ja, niemand wilde dat het uh, Asielzoekerscentrum publiek oh, okay. kwam. Eigenlijk. Nee, ik heb er nog geen problemen mee nee, gehad. Wat waren de angsten toen? Ja, wij nee, ja, uh, het is Nee, ik persoonlijk. Gelukkig. het algemeen uh, het kenmerk is van asielzoekers. Dat dacht men? Dat dacht men, ja. ja. En hoe is het geweest? Hoe heeft het ja. uitgepakt? Nou ja, ik denk dat de criminaliteit hier in het dorp niet toegenomen is. Het is gewoon ja, redelijk rustig gebleven. Alleen de mensen hebben het wel gemerkt in de winkels. Laat ik het even zo zeggen. Wat dan? Het werd veel drukker. Ja, meer dat... omzet. <laughs> ik denk voor de winkeliers dat het wel leuk is geweest, ja. Ja. ja. Wat zag je er nou van? Wat merkte je er nou van? Van het daar. De... Veel van die mensen zag je niet eigenlijk, laat ik het even zo zeggen. Dus in principe hebben ze er geen last van gehad. Was het nou een boekommotie om niks uiteindelijk als je terugkijkt in 2015? Persoonlijk denk ik wel. Ik denk dat je meer last hebt gehad van de polas van van asielzoekers. Maar dat is een persoonlijke mening. Hè? Ja. Ja. Alles toch? <laughs> zeker weten, zeker weten. Okay. Dankjewel, fijne paasdagen. Ja, u ook, dankjewel. Matthijs van Duyl was dat, in Zeewolde. Ja, dan dat bericht, dat komt uit Los Angeles. Een rechter daar heeft bepaald dat koffiebedrijven... een waarschuwingsetiket voor kanker op hun verpakkingen moeten plakken. Bij het brandproces van koffie zouden chemische stoffen vrijkomen... die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. Arthur Stuivenberg is koffieconsultant en barista. Goedemorgen. Goedemorgen. Terecht eigenlijk, die waarschuwing? Uh, nou, regelmatig komen dat soort uh, berichten in het nieuws... Uh, dat, uh, Koffie, uh, of te veel koffie drinken, dat dat uh, ongezond uh, zou zijn. Uh, maar ja, je ziet aan de andere kant ook evenveel uh, onderzoeken die gepubliceerd worden... dat koffie juist uh, heel goed zou zijn voor de gezondheid. Um, en uh, ja, ik, uh, ik vrees dat dit uh, ook weer een onderzoek is uh, ja, wat gedaan wordt, maar uh, uiteindelijk uh, niet ja. zoveel voet in de aardrijheid. Maar als ik koffieconsultant was en barista, dan zou ik ook niet zeggen... nou, die koffie moet je veranderd drinken, hoor, want uh, dat is niet goed. Ja, <lacht> nou ja, uh, dat zou ik niet, inderdaad, maar uh, er zijn uh, eigenlijk best veel onderzoeken... die uh, aanwijzen, aanwijzingen geven dat, uh, dat het gebruik van koffie uh, goed is voor de gezondheid... en dat mensen zich daardoor uh, beter voelen en ook uh, ouder worden... Ja. We, we, we, we Nederlanders drinken gemiddeld hoeveel kopjes koffie per dag? Um, uh, dat vind ik, ik niet uit mijn hoofd. Uh, ik dacht erop dat het rond de uh, zes lag, maar oh, dat ja. weet ik niet uit mijn hoofd. Ja, oké, okay, maar dan is de koffie heel erg lekker. Uh, ja. Ja, ik denk, ja, ik denk een, een kopje of vier misschien, hè, gemiddeld. Hè, er zijn natuurlijk mensen die, die drinken sloten naar binnen. Da, ja. Dat maakt natuurlijk ook vaak uit met dit soort onderzoeken. Ja, of je één of twee kopjes koffie drinkt of uh, je drinkt uh, drie liter per dag. Dat, dat, dat is het vaak, als je zo'n onderzoek dan gaat bekijken. Dat dan blijkt dat als je inderdaad echt extreme hoeveelheden hmm. uh, koffie drinkt, uh, dat, het, dat het dan ongezond wordt. Maar hoe zit dat dan met, het, met dat brandproces? Want dat is dus de, de reden waarom die rechter zegt, nou daar kunnen schadelijke stoffen bij vrijkomen. Hoe werkt dat dan? Uh, nou ja, het brandproces, dat is eigenlijk uh, dat je de koffiebonen, he, die worden geroosterd. Um, om ervoor te zorgen dat de smaak zeg maar, naar voren komt. En um, in, dat is eigenlijk een heel, heel schoon proces waarbij um, de koffie dus niet verbrandt of, of dat, he, schadelijke stoffen bijkomen. Dus het is eigenlijk het roosteren van de, van mm. de koffiebonen. Ja, maar u, u weet ook niet of daar uh, synthetische middelen bij worden gebruikt of chemische middelen of dat die vrijkomen juist. Ja, nou, dat weet we wel. Uh, oh. Geen chemische middelen bij, uh, bij gebruikt. Oké. Okay. Uh, het, is, het is puur echt dat, uh, het roosteren van de koffiebonen. Uh, uh. Uh, waardoor je ze daarna kunt, uh, kunt vermalen. We nemen nog een bakkie. Oké. Okay. Arthur Stuyvenberg is dat. Koffieconsultant en barista.